Juffrouw Nifterink Vannacht is juffrouw Nifterink gestorven. Het was het hart. Haar hond zit voor de ramen. Het stomme dier. Ze waren altijd samen. Hij heeft haar hele eenzaamheid georven. Want vijftig lange jaren leefde zij alleen. Maar dapper, weet u, klagen deed ze niet. Ze was veel te blijmoedig voor verdriet, en eer ze eraan toekwam, ging ze heen. Ze werkte heel haar leven bij de post, waar ze blijmoedig iets sorteren moest. In de vakanties ging ze altijd maar naar Soest, in zo'n pension, waar het zo weinig kost. Ze hield van boeken met een vleugje romantiek. Haar strijd heette de anti vivi -sexybond. Bij al die vreedheid dacht ze aan de hond. En voor de hond was ze blijmoedig fanatiek. Met ons Oranjehuis leefde zij innig mee. Ze liet de radio maar zelden onbeluisterd. Zo menig hoorspel heeft haar blik verduisterd, dan viel er soms een traantje in haar thee. O, juffrouw Nifterink, wat was uw leven goed. Wat was het omo wit en stil en onbeduidend. U zong uw liedje zacht, maar het klonk wel luidend. De hemel weet wel hoe het verder met u moet. Wat fascinerend dat u nu een engel bent en dat u zweven kunt. U was zo corpulent.